Twee uur door Al met het NOS-journaal. Griekenland vindt het onbegrijpelijk dat ABN AMRO niet wil meebetalen aan de Griekse schuldsanering. De komende dag moet de bank een besluit nemen over kwijtschelding van 880 miljoen euro. Dat is driekwart van de leningen van ABN AMRO aan het Griekse spoorbedrijf en aan de metro van Athene. De bank wil niet meewerken omdat het geen leningen zijn aan de Griekse staat, maar leningen aan staatsbedrijven. Volgens bestuursvoorzitter Zalm is het onduidelijk welke criteria de Grieken hebben gehanteerd bij het samenstellen van de lijst met staatsschulden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat de bank naar de rechter stapt. In Athene wordt dat niet begrepen. Vrijwel alle Europese banken met leningen aan het spoorbedrijf doen mee, zegt een bron. Bij het Griekse ministerie van Financiën denken ze dan ook dat ABN AMRO bij de rechter geen schijn van kans maakt. Telecombedrijf KPN stopt per direct met de kortingsactie 50% korting voor 100% Nederlanders.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 KPN zegt dat er een fout is gemaakt en biedt iedereen excuses aan die daar hinder van heeft ondervonden. Als de winkels weer opengaan is het probleem bij dit abonnement opgelost, zegt KPN. In de Champions League is de eerste halve finale gespeeld. Bayern München won thuis op de valreep met 2-1 van Real Madrid. Mario Gomez maakte in de negentigste minuut de winnende treffer. Bayern was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ribéry. Madrid maakte via Eusil in de tweede helft gelijk. Vlak voor tijd trok Bayern dus aan het langste eind. De return is volgende week woensdag. Het weer vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Het wordt een graad of drie. Overdag eerst op veel plaatsen droog. Maar in de loop van de dag ontstaan geleidelijk steeds meer buien. En dan wordt het ongeveer 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de A12 is bij het knooppunt Lunette... de verbindingsweg naar de A27 richting Almere afgesloten. En dat vanwege wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong moet de kilometervergoeding niet omhoog, maar juist omlaag om de economie te redden. Nederlanders doen al 400 jaar zaken met Turkije en de rij ziet weer licht aan het eind van de economische tunnel. Na vijf jaar is er eindelijk weer een beurs. Het is precies drie minuten over twee, het vroege begin van 18 april. Goedenag, T dit is nog steeds wakker van Omroep WNL. Ondanks toezicht van de Nederlandse staat is de centrale bank van Sint Maarten en Curaçao er tegen de regels in, in geslaagd 150 miljoen dollar uit te lenen aan het plaatselijke havenbedrijf. Door deze transactie staat dit geld nu buiten het bereik van Nederland. En dat is een risico volgens VVD Tweede Kamerlid André Bosman. Daarom stelde hij vandaag vragen in het Vragenuurtje. Goeienacht. Goeienacht. Een centrale bank die een obligatielening uitgeeft. Dat klinkt niet heel raar. Nee, dat klopt. Uh, wat we nu moeten beseffen is dat Sint Maarten een, een zelfstandig, een autonoom land is geworden binnen het Koninkrijk. Dus een eigen regering heeft en een eigen centrale bank daarin ook heeft. Um, en die centrale bank heeft dus gezegd, ik ga geld uitlenen aan een havenbedrijf. Het enige probleem is dat Nederland heeft afgesproken dat uh, Sint Maarten staat onder streng financieel toezicht. De begroting van Sint Maarten moet dus ook kloppend zijn. En zodra er een lening wordt aangegaan, zeggen wij als Nederland van ja, maar dan willen we weten of je die rente van die lening kan dragen. en Of die lening ook weer terugbetaalt. En daar ontstaat even het probleem. Want hoeveel is 150 miljoen dollar uh, voor zo'n bank? Het zou hier ja, niet vreselijk veel zijn. In Nederland. Is wel, wel, nou, 140 miljoen euro. Nou, je praat over een uh, land Sint Maarten met 50.000 inwoners. Ja, dat is een flink deel van hun begroting. Ja, dus, uh, ik denk dat de begroting ongeveer uh, rond een miljard ligt. Uh, 800 miljoen. Ja, ja. ja. um, en nou bent u daar heel ongelukkig over, hè, dat ze dat gedaan hebben. Dat ze die, die truc bedacht hebben. Nou, wat ik, wat ik vooral vervelend vind, is dat we hebben afgesproken... dat we gaan voor financieel degelijk beleid dat we daar controle op uitoefenen en daar gezamenlijk komen tot uh, goede begrotingen. Uh, zo, we hebben, en dat is een stukje historie, toen uh, de landen zelfstandig werden, autonoom binnen het Koninkrijk, heeft Nederland anderhalf miljard, ruim 1,5 miljard euro aan schuldsanering gepleegd. Waarom? Omdat die landen allerlei schulden aangingen die ze niet terug konden betalen. Daarom hebben we gezegd, dan gaan we jullie helpen, begeleiden, uh, met een stukje financieel toezicht, dat doet het college financieel toezicht, en die houdt toezicht op die begrotingen. Ja. Als we nu weer via een U-bocht uh, buiten die controle om leningen aangaan... dan zeg ik, ja, maar ik wil geen risico lopen op gaten in de begroting van, van Sint Maarten. Nee, dus u voelt zich eigenlijk gewoon een beetje uh, belazerd? Uh, ja, uh, en daarom zeg ik ook tegen de minister... het feit dat die lening wordt aangegaan met het risico voor het land Sint Maarten... ook al is het niet door het land aangegaan... hoort onder toezicht te staan van dat college van Financieel Toezicht. Maar nou kennen we die meneer Tomp al een beetje, de, de baas van de Centrale Bank... Um, dat is ook niet zo'n heel fris figuur. Die heeft ook wel eens wat meer um, religies op zijn naam gehad. Ja, nou is het op zich uh, wel een probleem dat als je kijkt naar de schaal van die landen... en je kijkt naar uh, de staat van het bestuur en uh, de degelijkheid van het bestuur... er zijn een aantal onderzoeken en rapporten over geweest... die schaal is, is zodanig klein dat mensen heel snel relaties met elkaar hebben... contacten met elkaar hebben of afhankelijk zijn van elkaar. En de manier en de stijl van bestuur is toch wat meer... Ja, hoe zal ik het netjes zeggen? Vriendjespolitiek-achtig. Ja, maar als het 50.000 mensen zijn. dan ken je elkaar ook heel erg snel. Of vindt dat u het wel heel erg toevallig. dat er um, 400.000 dollar. op zijn pensioenrekening. Ja. die had hij laten storten. op de kledingzaak van zijn vriendin? Ja. ja het is, Zo het, erg vriendjespolitiek. Zo erg toevallig. Absoluut. Enorm dubieus. Uh, het probleem is er echter. het is weer een onderdeel van het land Sint Maarten. en het land Curaçao. die zijn dus verantwoordelijk. Uh, hun. De volksvertegenwoordigers, de Staten, zijn dus verantwoordelijk voor het zorgen van het goed bestuur. Maar ook daarover maak ik mij zorgen, want het zijn allemaal mensen die allemaal weer relaties met elkaar hebben en allemaal wat van elkaar verwachten. Maar nu zitten wij in, in Nederland, klinkt het heel veel ja. geld, die 150 miljoen dollar, maar ja. is het uiteindelijk ook dat het Nederland geld kan kosten? dit, Of is het meer een soort probleem van Sint Maarten en Curaçao en moeten, zij eigenlijk, moeten wij vooral hopen dat zij een beter bestuur krijgen in de toekomst? A vind ik dat laatste erg belangrijk. Uh, het gaat juist om de mensen die op de eilanden wonen. Er is geld genoeg. Um, maar het komt niet op de goede plekken terecht. Er zijn een, er zijn een kleine club mensen die uh, het geld naar zich toetrekt. Um, maar ik vind ook gewoon financieel beheer, financieel bestuur. We hebben dat zo afgesproken. Dan moet je er ook gewoon aan houden. En, en zorg maar dat... is dat alleen een, een kwestie die, die voor Sint Maarten belangrijk is? Of is het ook zo dat, uh, mocht het misgaan, want het is vooral een garantstelling... dat ja. er in Nederland ook financiële gevolgen gaan zitten? Wij hebben als Nederland gezegd, wij gaan de gaten van Curaçao, Suriname en Aruba niet meer oplossen. We hebben één keer die schuldsanering gedaan. Uh, en de intentie is dat we dat soort gaten niet meer, A, gaan krijgen. En B, mochten ze gaan krijgen, dat Nederland daar niet aansprakelijk voor is. Ja, ja en dan is nu dus het gevaar dat die gaten als geslagen worden door... Uh... Absoluut. Door een uh, misschien wat overmoedige meneer Trump de baas van de, van de Centrale Bank. Daar. En het wordt nog lastiger toch, want Sint Maarten die, uh, die is nu weer aan het dwars liggen met de Centrale Bank. Nou, wat je dus nu ziet ook, is dat zowel Sint Maarten als Curaçao onderling ruzie hebben en wantrouwen hebben... Uh, dat het moeilijk was om alle bestuurders en de raad van commissarissen compleet te krijgen... omdat ze over en weer ook elkaar niet vertrouwen. Maar dan kunnen we, we het toch het... beter zeggen, en u zeker als Tweede Kamerlid... nou, weet je wat, we houden onze handen hier even vanaf. We gaan ja. niet aan branden, we gaan het niet nog moeilijker maken. En dus geen uh, uh, in het vragenuurtje vragen stellen aan de minister. Laat ze het even zelf uitzoeken en mocht het misgaan... kunnen wij ze nog op de vinger stikken. Ja, nee, maar um, ik wil niet achteraf tot de conclusie komen... dat het niet 150 miljoen okay. was, maar uh, uh, anderhalf miljard... Of 2 miljard. En ik ben heel simpel. Afspraak is afspraak. Daar hou je, je gewoon aan. En niet met allerlei trucjes komen om toch weer gaat in de begroting te slaan. We zullen kijken of uiteindelijk afspraak ook nog steeds afspraak is... daar op Curaçao en sint Maarten. In ieder geval bedankt voor uw toelichting. André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VVD. Graag gedaan. Het is inmiddels precies 9 minuten over 2 geworden. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. En we hebben als iedere week een band te gast in de studio. Althans een deel van de band. Uh, de band Luik. In de vorm van, eh, van... Nee, niemand dan. Lucas, welkom. Dank je wel. Ja, want normaal gesproken ben je met vier. Ja, klopt. Ja, maar de, de, de rest is afgevallen vanwege het uh, goddeloze tijdstip dat nee, wij op de radio juist. zijn. Nou, goed, is het, het dan Lucas Dikker vanavond of is het nog wel luik? Uh, nee, blijf oh, het blijft luik. Het ja, blijft ja, luik. Ja, um, in dit radioprogramma blikken we altijd terug op de dag die is geweest. We waren wel benieuwd. Wat heb jij vandaag gedaan? Um... Wat heb ik vandaag gedaan? Uh, ja, een heleboel uh, kleine zakelijke dingetjes. Uh, een beetje met mailtjes uh, voor een Duitsland tour. Oh. En, uh, ja. ja. Met, met luik, neem ik aan? Ja. Zowat. Okay. Ja, inderdaad. En, en is dit... Luik gaat internationaal? <laughs> uh, ja, Duitsland is gewoon een heel... Uh, uh, ja, in Duitsland is gewoon een heel levendige popcultuur ook of zo. Dus uh, dat is een heel... Uh, maar is het, kijk, er komen heel veel, nou ja, nog wat relatief onbekende bandjes. En jullie hebben op een Noorderslag gespeeld. Dat, dat betekent al wel wat in de muziek zien. Maar is het zo dat uh, jullie uitgenodigd worden om naar Duitsland te gaan? Of is jullie eigen idee van, nou, we gaan naar Duitsland en we kijken wat er gebeurt? Ja, dat laatst inderdaad. Okay. We, we, we gaan naar Duitsland en kijken wat, het, uh, wat gebeurt, ja. maar er gebeurt. Maar jullie zijn wel optredens aan het plannen, jullie worden daar wel aangenomen. Dus jullie gaan niet echt helemaal op de bonnen voor, neem ik aan. Nee, nee absoluut niet. Nee, we ga, we, we, we, met de referentie uh, die, uh, uh, nou ja, vanuit Nederland uh, uh, en, en nou ja, met je plaatje ga je uh, een beetje leuren bij, uh, bij promoters en uh, boekers. Uh. En dat lukt. Ja, dat ja. Als mensen jullie in Duitsland willen zien, waar staan ze heen? Of kan je nog niks echt bevestigen? Uh, nou ja, nee, ik kan nog niks dus echt bevestigen. Richting en, en, Berlijn, denk ik. Uh, ja, absoluut. Dat, dat hopen we wel. Daar is nog niks bevestigd. Maar ja, we gaan echt... Ga eens het een... roergebied langs. Ja, inderdaad. Daar beginnen we We Kunnen lekker kapot spelen. <laughs> ja, Dortmund, uh, Leipzig. Ja, we gaan gewoon... Een, we proberen gewoon een heel rondje Duitsland te doen. En dan dus het tot op met Aals. Ja, klopt. Nieuwe album. ja. Yeah. Uit sinds januari. Ja, klopt. Uh, we, we, waar gaat alles over? Wat is dat voor album? Um, uh, Oeh, <laughs> dat, dat is een brede vraag. Ja, het is zeker een brede uh, vraag. Nee, uh, uh, ja, het is een verzameling popliedjes. Uh, um. Maar ik begreep net van je dat het gestoeld is op twee grote schrijvers. Dat dat toch wel de, de belangrijkste inspiratie geweest is? Ja, klopt. Ik heb... Um, um, uh, twee, twee hele grote... Uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje geïnspireerd, geraakt uh, tekstueel uh, uh, op het idee van uh, collage. Het, con het concept van collage, uh, dat was een beetje mijn uitgangspunt. Wat, wat is dat? <laughs> of wie dat is, is dat? Het, nou ja, dat is het, het bij elkaar uh, uh, voegen van, van kleine deeltjes uh, tot een nieuw geheel, zeg maar. Dat kan uh, ook gewoon met woorden, niet alleen met plaatjes op een ja, inderdaad. poster. Ja, inderdaad. Een beetje dat het collage-idee in woorden en... Um, ja, ik heb uh, uh, Fernando Pessoa, een, een Portugese dichter, en uh, William Shakespeare uh, um, gebruikt. En, ja, en dat, zijn, dat zijn twee echt uh, enorme formaatmannen. Maar, dat... maar waarom dan? Wat betekenen zij dan? Hoe gaan we ze zo horen? Um... Ja, nee, dat, zij, dat, ja, er is een. In een collagevorm uh, uh, gebruik ik uh, uh, deeltjes uit hun uit het werk van hun. Uh, en geef daar mijn eigen interpretatie aan. Uh, knip en plak een, een soort uh, uh, ja, een tekst bij elkaar. Ja. Ja, ja. Nou en dan normaal gesproken schrijf je zo'n liedje. En dat bedenk je zo in je hoofd op papier, ik weet niet. Uh -huh. En dan geef je het aan de band en zeg je kom, laten we hier uh, een nummer van maken. Alleen dat laatste, dat, dat moeten we vandaag overslaan omdat zij er niet bij zijn. Maar toch zijn we erg benieuwd. En um, het nummer dat je gaat spelen, daarvan is de titel meteen geïnspireerd op Shakespeare. Of het woord. Ja, klopt. Uh, uh, vertel nog eens hoe het ook weer zat. Ja, het is het woord uh, uh, extra mind. De titel is we're both extra mind. En dat uh, extra mind is een... Is, ja, Shakespeare die, uh, heeft uh, een, hele, een hele hoop woorden geïntroduceerd. Sommige zijn, nog zijn opgenomen in de taal, sommige zijn uh, vergeten geraakt. Ja. Extra mind is, uh, is een beetje vergeten is woord. Ja. Ja. Ja. Goed. Hij nou, legt het de, de lat hoog. Ja. Zes staven aan Shakespeare. <laughs> nee, collage. Een collage, sorry. Nee, we're both extra mind, waarbij extra mind, als ik het goed begrepen heb, precies betekent als uh, verouderd en dus. Uh, in onbruik geraakt. Wat dan wel weer past bij het feit dat het woord is verouderd en in onbruik is geraakt. Goed, uh, we horen graag geluid. Helemaal alleen. Normaal zijn ze met z'n vieren. En dus vannacht helemaal alleen bij ons Luik. We're both extra mind, hoorde hier op Radio 1. En uh, hij speelt de komende, nou ja, uur en drie kwartier nog uh, drie nummers voor ons. En zometeen gaan we het ook nog hebben over de kilometervergoeding. Die is nu 19 cent per kilometer, maar moet die nou omhoog of omlaag? U hoort het zometeen hier. Maar eerst uh, gaan we een blik werpen op wat er allemaal op radio- en televisiegebied gebeurd is. Samen met Martijn Middel. En programma Altijd wat. Daarin gaat verslaggeefster Saskia Adriaans op zoek naar de digitale voetsporen. die ze dagelijks achterlaat op Facebook, Twitter en LinkedIn. Het lijkt onschuldig wat berichtjes achterlaat op internet. maar daar denkt hoogleraar Edo Lindgren anders over. We zijn getuige van de grootste privacy-schending in de, in de geschiedenis. Uh, we hebben nu ongeveer 1 miljard Facebook-gebruikers. Een, een half miljard uh, gebruikers die elke dag met Facebook bezig zijn. Uh, dus de schaal waarop de schending van die privacy plaatsvindt nu is ongekend. Uh, en daar komt bij dat het een vrijwillige privacy schending is. Vrijwillige privacy schending, u hoort het goed. Dagelijks worden pri privégegevens van anderhalf miljard internetgebruikers... verzameld en verkocht. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om Facebook niet te gebruiken... en zo je privacy in eigen handen te houden. Maar dat klinkt gemakkelijker dan het is. Als je ervoor kiest om er geen gebruik van te maken... zet je jezelf echt op een achterstand ten opzichte van de mensen die bijvoorbeeld wel op LinkedIn zitten. Maar dus eigenlijk kiezen tussen twee kaden? Eigenlijk kan je niet kiezen. Iemand die uh, naar haar eigen digitale vingerafdruk op zoek is gegaan... is Mariette Hummel. In Altijd Wat ging ze na wat er over haar allemaal te vinden is op internet... en kwam iets opvallends tegen. Uh, nee, de eerste verbazing was denk ik dat ik um, bij TomTom... Tom in een databank sta waardoor ik op internet te vinden ben met een kaartje, met een pijltje naar mijn huis toe. Op het eerste oog zou je zeggen, duh, je hebt vast een of ander profiel aangemaakt bij TomTom... Tom, of je hebt je TomTom Tom verkeerd ingesteld staan. Iets in die trant. Maar nee, er stond een pijltje naar huis toe, terwijl... Ik geen rijbewijs heb en ook geen auto. En okay. al helemaal geen TomTom. Tom. Uh, en toen is uiteindelijk gebleken dat de Kamer van Koophandel... mij als journalist uh, bij TomTom... Tom, uh, ja, heeft, heeft ingeschreven of mijn data heeft doorgegeven. Dus echt mijn persoonlijke gegevens, mijn adres, mijn privéadres... en mijn mobiele nummer. Ja, de Kamer van Koophandel, die doen ook gewoon aan uh, online privacy schending. Het is altijd wat. Het uh, bnn programma De Allerslechtste Chauffeur van Nederland dan. Dat is een uh, leuk programma, zelfs als je er alleen maar naar luistert. Hier hoor je bijvoorbeeld kandidaten Monique. Geniet maar even mee. Ik vind het allermoeilijkste aan autorijden... Het is uh, in parkeren, Je Ik zo maar iets verder naar achter gaan. Oeps. Monique is opgegeven door haar broer Martin. Hij heeft zelf geen rijbewijs, maar zit ook tja, niet zo graag bij zijn zus in de auto. Ik kan beter naar een uh, attractiepark gaan. Dan heb je meer rust in je reet. mag ik? En zoals gezegd, het maakt helemaal niet uit of je zit te kijken... of alleen maar luistert naar wat er gebeurt. Laten we nog een klein stukje doen. En tot slot media nieuws in DWDD. Reinoud Oelemans, producent, film- en televisiemaker. Hij is de gast vanwege een nieuwe film, maar er is meer nieuws. Reinoud gaat een dansprogramma presenteren bij de AVRO. Zaterdagavond, live entertainment, uh, Matthijs. Live Heb televisie ja? maken is toch enig. Kun je zo? dansen? Nee, dat is natuurlijk het enge. Ik, ik ga niet dansen natuurlijk. Dat, dat nee, Dat weet ik, niet. weet ik wel, maar kan je dansen? Matthijs, je moet door naar het volgende onderwerp. Okay. Oké, <laughs> de marathon is waarschijnlijk in het najaar in de bioscoop te zien. Dank jullie wel. <laughs> En tot zover het mediaoverzicht. Overzicht. Martijn Middel, dankjewel. Nog steeds moeten werknemers jaarlijks honderden euro's toeleggen op hun dagelijkse ritje naar het werk. Ze krijgen wel reiskostenvergoeding, maar het wettelijke tarief 19 cent is al lang niet meer genoeg. En daar is vakbond MHP helemaal klaar mee. De 19 cent per kilometer is volgens MHP namelijk een willekeurig gekozen getal dat totaal niet meegroeit met de prijs van benzine in Nederland. Het kan veel beter omhoog, naar 24 cent. We praten hierover verder met z econom Hans de Geus. Goeienacht. Goeienacht, hoi hoi. Het MAP wil dus een verhoging van 5% per gerede kilometer. Is dat een goed idee? Nou ja, de ANWB heeft uh, voorgerekend dat de kosten, als je ze goed bekijkt... inclusief uh, auto's die wat goedkoper zijn geworden en zo, uh, niet zijn gestegen. Maar er is iets veel belangrijkers, denk ik. Is, we moeten nadenken hoe we met energie omgaan in dit land... Met name olie. En Nederland importeert heel veel olie. Eigenlijk bijna alle olie die we gebruiken, die importeren we. Dat kost steeds meer geld. Maar de verwachting is dat die olieprijs niet echt gaat dalen. Dus het is voor de Nederlandse economie op lange termijn heel goed als wij minder olieafhankelijk worden. Dus ja, het is heel fijn voor mensen die de auto nu nodig hebben voor hun huidige baan om uh, van wonen naar werk te komen. Maar uiteindelijk moet je ze toch stimuleren om daar bijvoorbeeld met een zuinigere auto mee om te gaan... Of bij de volgende baan toch beter daar rekening mee te houden... dat ze niet zo ver hoeven te, hoeven te reizen. Dus kortom, het is, ja, vrees ik toch wel goed dat mensen die prikkel voelen... van uh, schaarse olie die eraan begint te komen. Ja, maar de hele simpele gedachte van uh, de automobilist is natuurlijk... Uh, het was vroeger uh, 19 cent, dat werd dan verrekend met uh, de benzineprijs. Benzineprijzen zijn omhoog gegaan, ja. dus eigenlijk moet deze vergoeding ook omhoog. Ja, dat is lastig het verkopen, wel, natuurlijk. De vraag is dit. natuurlijk of, uh, of de werkgever of de fiscus daarmee uh, uh, daaraan mee moet betalen. Hè? De, de, dat is de grote vraag. En het, het is natuurlijk handiger als mensen toch voor andere opties kiezen. Bijvoorbeeld, toch proberen met de trein te gaan. Het zou natuurlijk mooi zijn als het kabinet dan. Want er wordt, wordt gesuggereerd dat er misschien op bezuinigd wordt zelfs. Dat die prijs hm. nog verder omlaag gaat. Wat nu besproken wordt in het katshuis. Als de kilometervergoeding naar 13 cent gaat. Nou, het zou mooi zijn als uh, uh, ja, we de, die olie eigenlijk voor hele andere dingen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in de industrie. Je zag vorig jaar dat een bedrijf als Axo in het vierde kwartaal verlies draaide. Mede omdat de olieprijs zo hoog is geworden. Ze gebruiken heel veel olie in, in hun verf, ook als grondstof bijvoorbeeld. Dus niet alleen voor het vervoer van allemaal dingen. Um, dus we moeten heel goed nadenken hoe we de schaarse olie goed gebruiken en inzetten. En het, ja, het is een beetje zonde om elke dag op de snelweg uh, zoveel auto's te zien rijden die dat wel nodig hebben. Maar um, ja, misschien zijn er betere aanwendingen. Ja. En dat kan je ja, door dat fiscaal in ieder geval niet goedkoper te maken, kan je, dat, uh, kan je dat de goede kant op sturen. Maar nou bent u econoom. En het mooie van de economie is dat alles verband houdt met alles. <lacht> ja. uh, als je één klein dingetje verandert, dan uh, stort onmiddellijk aan de andere kant van de wereld een gebouw in. Um, is het niet verstandig om weer te zorgen dat mensen wat meer te besteden hebben? Dat het niet zo krankzinnig duur is om een auto te rijden, dat het voor mensen met een dat je een laag inkomen niet eens meer te doen is om naar hun werk te komen zonder een fiets. Nou ja, dat is, een goed, dat is helemaal waar wat je zegt. Alleen als je mensen dus... Um, kijk, dat geld wat ze aan, aan benzine uitgeven... dat gaat nou, voor deel naar de staat, maar gaat voor de rest naar de scheiks. Dus dat is helemaal uit zicht en dat stimuleert geen enkele economie. Maar wat betekent het voor de economie om het tarief dan misschien wel omhoog... Is dat een goed idee eigenlijk om het omhoog te gooien? Dat, dat ja. je minder uh, uh, de prijs dan... Dat je minder reiskostenvergoeding kan krijgen, is dan een verstandig idee? Ja, ik denk dat het een goed idee is. Ja, ik denk dat het uh, eigenlijk gek is dat we dat, dat, we dat uh, stimuleren. En dan hebben we het toch niet eens over natuurlijk, over. We hebben het nu over de mensen met hun eigen auto, maar we hebben natuurlijk ook nog de lease-rijders met een denkpas. Dat wordt dan betaald ja. door de werkgever. Ja, dan gaan mensen bijvoorbeeld extra rijden bijna om, uh, om Texaco-puntjes binnen te halen. Dat is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld. Dus daar ligt het prikkel. Helemaal verkeerd. Je, je kan wel hele mooie spullen daarvoor krijgen natuurlijk. Ja. <laughs> maar aan de andere kant is het... Uh, en u zegt het, het, het zou eigenlijk moeten gebeuren. En ik snap niet waarom de politiek dat niet doet. Maar is het niet zo heel simpel dat de mensen die in die auto's zijn... kiezers zijn en u zegt ja, AXO heeft verlies geleden... omdat we onze olie eigenlijk anders moeten aanwenden. Maar dan denkt de kiezer, de automobilist, denkt ja, AXO... groot bedrijf, uh, het, het kan me allemaal gestolen worden. Ik wil eigenlijk gewoon een goede vergoeding hebben... voor de kilometers die ik rij. Nou, dat is dat is ook moeilijk uh, uit te leggen. En dat is de vraag of de, uh, hè, we staan voor heel veel uitdagingen op dit moment, uh, economisch gezien. Hè, de eurocrisis, uh, maar ook de energie. -crisis. Maar de automobilisten zitten niet op te wachten om een bedrijf als nee, Axo het, te redden. Maar ik, mijn punt is eventjes dat het in de ja, inderdaad in de democratie zoals we het nu kennen lastig is om lange termijn keuzes te maken. Dat is natuurlijk het probleem voor politici die elke de komende twee, twee tot vier jaar moeten worden herkozen. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat is iets wat ze dan ja toch goed moeten uitleggen. En uiteindelijk, dat is wel zo, uiteindelijk staat ook de baan van die, van die, van die kiezer op het spel. Dus dat is, dat is een moeilijke cel, dat ben ik wel me helemaal met je eens. Dat is lastig. Goed, maar MP het is wel lang. Ja, nou, MHP wil in ieder geval dat er uh, wat meer kilometervergoeding... Um, mogelijk wordt. In, ja, het misschien het kabinet wel juist de andere kant op. Dat, uh, daar schijnt uh, inderdaad heel erg voor sprake van te zijn. Ja. Da dank voor de uitleg in ieder geval. Econom Hans de Geus. Goedendag. 6 mei 2012. Dan is het precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd neergeschoten. Onze WNL-collega en tevens oud-LPF Tweede Kamerlid Joost Eerdmans, die schreef daar een boek over. En uh, vandaag was de presentatie in Den Haag. Tien jaar zonder Pim. Verslaggever Jesper Stoffelen, die was erbij. Op 6 mei 2012, en dat is bijna over anderhalve week, is het alweer tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd neergeschoten op het Mediapark in Hilversum. In de afgelopen tien jaar is er nog veel over nagesproken. Zoveel dat Joost Eertmans samen met Martijn van Winkelhof hebben besloten om hier een boek over te schrijven. Na een terechte felicitatie vroeg aan Joost waarom hij samen met Martijn dit boek eigenlijk heeft geschreven. Nou het idee van Martijn, die eer moet ik hem ook zeker geven, is dat hij de boekhandel in liep in januari. En dacht waarom is er nog geen boek van, in de maak van tien jaar na, na dato. tien jaar zonder Pim. Dus ik dacht meteen het is een gouden formule. Dat moeten we doen met, met hoofdrolspelers van toen terugblikkend nu, naar toen hè, en, en vooruitblikkend vanaf nu. En dat, dat idee is in zes weken uitgevoerd met, met alle... alle Snelheid en mogelijkheden die we hadden, is het gelukt om er een boek van te maken. En ik denk dat het een absoluut iets is waar mensen hè, van links tot rechts kennis van moeten nemen. Omdat het een. Het is, geen aan, uh, het is geen adoratie van Fortuin. Het is een boek over Pim Fortuin. Tien jaar na dato, links tot rechts, geeft ze een bespiegeling. En dat maakt het boek heel interessant. Mist u Fortuin? Ik mis hem elke dag. Waarin mist u hem dan? Niet omdat ik er nou zo'n goede vriend van hem was, dat was ik helemaal niet. Ik, ik heb hem twee keer gesproken voor de moord. En ik, ik mis hem omdat ik, het, als je hem ook weer hoort, en ik zat bij Prem in de bus vanochtend, en toen liet hij ook weer quotes horen van Fortuin. En ik denk, ja, het was zo'n bijzondere schepsel, met zulke uh, goede ideeën, en, en de hele entourage die hij best meenam, het was zo'n ongelooflijk planetenverschil met Ad Melkert of noem Rozemuller op, dat, dat had zo'n kans moeten krijgen hier. Dus ik mis hem vooral omdat hij de kans nooit heeft gehad om hier binnen te stomen door die deur hier vlakbij. Waar wij zonder Pim naar binnen zijn gekomen. Hij heeft dat nooit mogen, mogen smaken. Want dat, dat vind ik zonde en daar, daar, daar, ja, daar, daar ben ik gewoon verdrietig om. Ook Pim's goede vriend Harry Mens was aanwezig bij de boekpresentatie. En hij sprak met de volgende woorden over deze bijzondere dag. Nou, zo'n dag is vandaag doet dat weer pijn. In emotionele zin. Het is toch wel... Het was een bijzondere man en zo. En ik, ja, ik het ik, ik, doet me nog steeds pijn. Heeft u met uh, ja, plezier of liefde meegewerkt aan dit boek, als ja. ik het zo mag stellen? Ja, dat heb ik zeker gedaan. En uh, ik vind het ook leuk dat het boek er is. En ik, ik vond het ook uh, een mooie, mooie aanpak. En ik, van, ja, de opstelte deed het ook keurig. En uh, ja, ik vind eigenlijk... Pim uh, zei alleen zeggen... Het zou zeggen, 1295, mag best wel wat meer zijn. Aan minister Opstelte van Veiligheid en Justitie de eer om het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst te nemen. Ik vroeg hem dan ook na afloop of hij nog steeds Fortuyn mist. Nou ja, dat zijn van die emotionele vragen. Natuurlijk niet dag en nacht. Als je op zo'n moment, dan denk je daar wel aan. En dan zeg je ook, ja, ik was wel natuurlijk heel nieuwsgierig, net zoals iedereen, hoe het was geweest als hij nog... Uh, ja, ...in de politieke arena een rol speelde. Heeft u zelf veel van uh, meneer Vertuin geleerd? Uh, ja, wel, uh, wel een aantal uh, dingen hebben we toen. Is, is er door hem ook uh, ingebracht... ...naast zijn verkiezingsoverwinning in, uh, bij de gemeenteraad in uh, Rotterdam. Die Rotterdamse aanpak, die eigenlijk nu iedereen doet in, uh, in Nederland. Uh, ook het vermogen om de mensen die... Geen vertrouwen meer in de, in, de, in de politiek hebben om die hun stem terug te geven. Ik heel belangrijk een aantal thema's wat hij uh, wat scherp op de agenda heeft gezet. Zoals veiligheid, uh, immigratie en nog meer zaken. Ook Martin Fortuyn, de broer van Pim Fortuyn, was aanwezig bij deze boekpresentatie. Een bijzondere dag dat veel met hem deed. Erg veel, emotioneel. En vooral uh, ja, als je die verhalen leest... En, uh... Ja, wat uh, beide knapen gezegd hebben, uh, die het tot stand hebben gebracht. En dan de prachtige woorden van uh, minister Opstelten. Dit boek, is dat een, een soort van kleine troost? Nou, ik wil het geen troost noemen. Ik noem het eerder een erkenning van uh, wie Pim was. En wat ik ook zei uh, aan het eind. Uh, dat het vranjende er vanaf, het er wat vanaf. En uh, zet hem neer zoals hij is. Huh? En uh, ook zo'n goede, uh, niet alleen zijn goede, maar ook slechte kanten. Ja, dan zie je toch een uh, persoon die of je dat nou wil of niet invloed heeft gehad, maar nog steeds heeft, op een belangrijk uh, stuk maatschappelijk en politiek gebeuren. Het boek Tien jaar zonder Pim is vanaf komende zaterdag verkrijgbaar. U hoorde een reportage van Jesper Stoffelen. Het is één minuut over half drie. Het nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Diederik van Zessen.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 In Waddingsveen dan, daar is een woningbrand uitgebroken aan de Schuverthof. De brandweer is inmiddels onderweg. Woont u in de buurt, wees dus gewaarschuwd. En die nu meer informatie heeft, kunt u contact opnemen 0800-1121. Dat is 0800-1121. Dan nog beursnieuws. De Japanse Nikkei-beurs is 1,4% in de plus geopend. Het nieuwsminuutje. On the other side of the street I'm new girl that like you.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 Toen hebben ze uh, Drops of Jupiter gemaakt en nu zijn ze opeens terug. Al hun tweede single, Drive-By, hoorde u van de train. Vanavond is de eerste halve finale van de Champions League afgewerkt. Tussen Bayern München en Real Madrid ging het. De twee Europese grootmachten hielden elkaar aardig in bedwang. En een 1-1 gelijkspel leek de definitieve eindstand te worden. Totdat de Duitsers... Het zal ik eens niet vlak voor tijd toesloegen. Op zijn Duits wist Bayern München er toch nog 2-1 van te maken. Onze wnn Robert Smit heeft de hele wedstrijd gezien. Goedenacht. Goedenacht. Winst voor Bayern München tegen het grote Real Madrid. Uh, mogen we spreken van een verrassing? Nou ja, het, het zijn twee Europese grootmachten. Uh, Real Madrid is daarentegen wel echt uber-top. Het is echt wel uh, met Barcelona de, de absolute top van Europa. Dus... Een verrassing? Ja, je mag, het, je mag het op zich wel zeggen. Bayern München begon ontzettend veel aan de wedstrijd. Uh, en het, ja, het, was, het was opvallend te zien uh, hoe uh, Bayern München eigenlijk Real Madrid probeerde te bestrijden. Vooral op kracht en op inzet. En uh, nou ja, goed, weinig ploegen lukt dat tot nu toe. Maar het is Bayern München wel gelukt. Ja, het is Bayern München wel gelukt. Het, uh, Real Madrid verloor dit seizoen nog een één keer in de Champions League. Dus uh, ja, Real Madrid is gewoon een topploeg. Maar zoals ik al zei, Bayern München die, dat, dat bleef strijden. Een beetje Duitse mentaliteit kwam wel omhoog. Gewoon, gewoon hard knallen en uh, dan kom je er wel. En ja, daarentegen er zijn, ja. zitten nog altijd hele goede voetballers hoor, bij Bayern München. Onderschat dat ook niet. Ja. Robben? Robben bijvoorbeeld, ja. Robben was, uh, ja, was wel redelijk onzichtbaar. Dat was wel, uh, was wel, was wel duidelijk te zien. Uh, veel ging over, over de linkerkant, over de kant van Ribéry. En uh, dat zei Arjen Robben ook na afloop van de wedstrijd. Uh, hij zei uh, met Tony Kroos op nummer 10... Uh, dus als aanvallende middenvelder wil Bayern München vaak richting de linkerkant spelen. En zo komt Robben minder aan bod. En dat liet hij ook wel weten. Oké, okay, die was dus niet helemaal tevreden. Toch nee. ook tegen zijn oude ploeg, dus hij wilde echt wat laten zien. Maar dat is hem niet helemaal gelukt. Nee, nee het bleef iets wat onzichtbaar. Nee. Uh, Real Madrid die zei, die hebben nog niet verloren. Maar... Kunnen we ook niet zeggen dat dit eigenlijk pas de eerste echt grote test was, die voor Apoel Nicosia. Dat, dat is ook niet een wedstrijd om serieus te nemen. Nee, Real Madrid heeft het tot nu toe uh, vrij simpel gehad in de, in, in de Champions League. Ajax. Uh, Ajax, uh, Olympique Lyon. Uh, in de knockoutfase zijn ze CSK Moskou tegengekomen en Apel Nicosia. Dus dit was de, echt de eerste, echte testcase, inderdaad. En ja, en het is er het dus niet gelukt. Dat is wel opvallend. Nu is Real Madrid ook nog aan het strijden om uh, nou ja, de, de Spaanse uh, de competitie. Ook een hele belangrijke wedstrijd. De volgende wedstrijd. El Clasico. Oftewel Barcelona tegen Real Madrid. Eh, Bayern München. Die hebben juist hun eigen, eigen glas ingegooid. Want die kunnen eigenlijk bijna geen kampioen meer worden. Zou dat ook nog geholpen hebben? Deze wedstrijd. Ja, ja, Bayern München. Dit, dit is het enige waar Bayern München nog voor kan strijden. Ze staan acht punten achter op Borussia Dortmund. Met nog drie wedstrijden te gaan. Nou, dat gaan ze nooit meer inhalen. Uh, dus die Champions League. Dat is, ja, dat is de laatste strohalm voor de uh, trainer Joep Heinkes. Eigenlijk om toch nog succes te boeken. Terwijl Bayern München het dit seizoen eigenlijk gewoon vrij goed. Doet, maar ja, op cruciale momenten hebben ze tot nu toe punten verspeeld. Real Madrid, daarentegen zeiden je zei het al zaterdag moet ze aan de bak... En uh, Het is nog heel erg spannend in de, in de Spaanse competitie. Verliezen ze van Barcelona, ja, dan wordt het nog wel een hele spannende week voor José Mourinho. Dus het, uh, voor Real, Bij Real Madrid ligt het toch iets wat anders dan bij Bayern München. Ja. Nu is er ook nog een uitdoelpunt gemaakt, notabene door een Duitser. Eusil, ligt dat nog gevoelig daar uh, in uh, München, denk je? Het, uh, het, het valt wel mee. Uh, Eusil en Bayern München die hebben eigenlijk niks met elkaar. Eusil uh, heeft bij Schalke gespeeld, bij Werder Bremen gespeeld. Mm. heeft nooit iets bij Bayern München eigenlijk gedaan, maar ik denk niet dat de echte bayern echt heel erg blij zullen zijn okay. dat die enige Duitser, nou het okay. is niet de enige Duitser, maar hij heeft wel heeft gescoord. En nog een uh, kleine bespiegeling, de, ze moeten natuurlijk ook nog in het uh, Bernabeu, het Real Madrid stadion, uh, tegen elkaar spelen. Wie gaat er uiteindelijk door naar de finale, denk je? Nou ja, Real Madrid heeft dit seizoen wel bewezen dat het uh, in een eigen huis echt super is en ik kan me niet voorstellen dat dit Bayern München Real Madrid eventjes over de knie gaat leggen. Goedemorgen weer Champions League voetbal. Dan speelt Chelsea tegen Barcelona, die andere Spaanse reus. Dankjewel, Robert Smit. Het is twintig uh, minuten voor drie en we gaan het over het uh, staatsbezoek hebben. Nederland en Turkije doen al 400 jaar zaken. En vandaag werd die handelsrelatie gevierd in aanwezigheid van de Turkse premier Gül. De christenpester, Koerdenmepper, Hamasvriend en islamist Gül, zegt Geert Wilders. Anderen hebben een iets positiever beeld van Turkije, een van de grote handelspartners... Oprichter van vliegtuigmaatschappij Correnden, uh, Attilaï Oesloe, is bijvoorbeeld zo iemand. Meneer Oesloe, goeienacht. Goeienacht, hallo. Ja, meneer Wilders maakt het er niet duidelijker op. Zijn we nou eigenlijk vrienden met de Turken of niet? Uh, ja, uh, waarom niet? Het is natuurlijk. Uh, uh, ja, hoe zal ik zeggen. Ja, meneer Wilders heeft misschien een andere mening. Mm -hmm. Maar uh, het is alleen uh, vorige week, de afgelopen zaterdag, had hij zo'n uitspraak. En hij heeft niet iedere dag praat hij zo. Zijn nieuwe grote vriend van de heer Wilders is uh, Griekenland, toch? Op dit moment. <laughs> is dat zijn grote vriend? Ja. Dat ja. uh, uh, Turkije vergeten in ieder geval. Nou, hoe het ook uh, mag zijn. Uh, in ieder geval meneer Gül is warm verwelkomd in Nederland. Ja. Uh, hij is op staatsbezoek nu in Nederland. Klopt. Uh, 400 jaar handelsbetrekkingen. U zit in een sector die nog niet eens 400 jaar kan bestaan. Namelijk uh, die van de vliegtuigmaatschappij. Hoe, hoe belangrijk is Turkije voor u? Nou, uh, wij hebben in het afgelopen jaar 450.000 mensen gevoerd, waarvan 350.000 naar Turkije. Dus uh, voor ons is Turkije een heel belangrijke bestemming. En er gaan 1,2 miljoen Nederlanders naar vakantie naar Turkije. En hoe goed is uw band met Turkije? Uh, ik ben van de origine van Turks. Turkse komaf. Ik, ik ben wel Nederlander, maar uh, mijn, voorouders, mijn ouders komen uit Turkije. Uh -huh. En uh, Dus mijn band met Turkije heel goed. Ik spreek vloeiend in Turks. Ja. En dat, dat is, dat is ook de reden. reden. maar ik, ik het uh, wel goed is. dat ook de reden dat u daarmee gaat vliegen? Hij? Of Is het ook gewoon echt een goede plek om geld te verdienen? Uh, het is uh, allebei, allebei. Uh, het is natuurlijk makkelijk in Turkije zaken te doen. Je kent de cultuur. En uh, ja, bijkomstigheid is dat we ook geld verdienen daardoor. Ja, want heeft u de indruk dat Nederland voldoende investeert in Turkije? Eh. Uh, ja, ik hoor allemaal verschillende. Ik heb vandaag uh, heel veel mensen geluisterd. En uh, wat ik zo hoor. Uh, Nederland is een van de grootste investeerders in Turkije. Aan de andere kant. Uh, de export van Nederland. is. Uh, uh, ja, veel te weinig naar Turkije. Ja, veel te weinig het is volgens maar wat? 1,5 miljard dollar of zo. Dat is 1% maar van de hele export van uh, Nederland. Ja, en is Terwijl... het dan te weinig omdat we daar meer aan zouden kunnen verdienen? Nou, het is natuurlijk. Men. Uh, uh, ja, het, het lijkt ver, terwijl het is maar drie uur vliegen. Het is, uh, ja, in, uh, de MKB's die, die zijn er nog niet aan begonnen. Het is alleen de grote bedrijven zijn in Turkije. De, m, ja, als de MKB's eenmaal begint, dan uh, kan het zo de export van Nederland uh, naar Turkije boven de 10 miljard, misschien wel 20 miljard worden in de komende jaren. Nou hebben veel Nederlanders natuurlijk een beetje een ambiguë houding tegenover uh, Turkije... Aan de ene kant is het een soort toegangspoort tot uh, uh, Azië. Uh, ja. Ook tot het Midden-Oosten. Aan de andere kant is het ook net het land dat grenst aan al die enge landen... die ruzie maken met elkaar. Ja, het is wel het enige stabiele land in die omgeving. Uh, Turkije. En, uh, en als je zaken wilt doen in het Midden-Oosten en uh, vroegere Sovjet-republieken... is Turkije een mooie opstap. Ja, of is het juist een land dat potentieel dat dichter bij ons kan brengen? Uh, dat bedoel ik dus. Dat is een opstap. Dus, uh, dan, uh, dat potentieel komt zo uh, in, in uh, handbereik van de Nederlandse ondernemers. Maar meneer Wilders ziet dat juist als een gevaar? Uh, ja, maar dat is de politiek van meneer Wilders. Ja, ik uh, kan wel wat zeggen, maar meneer Wilders heeft een uh, eigen businessmodel. En dat hij als hij. Ja, die zegt sommige, sommige uitspraken maakt om uh, stemmen te winnen. Ja, en dat, dit zijn een van zijn uitspraken. Ja, maar u ziet het dus niet zo. Nee, want uh, 18% van mijn klanten stemmen op PVV. Oh. <laughs> dus dat uh, zijn voor mij uh, waardevolle klanten. Ja, we, uh, we dus willen... u zegt liever niks. Nee. <laughs> nee ik snap het. Nee. Goed, uh, in ieder geval heeft Turkije u geen windeieren gelegd. Um, ja. u, u heeft flink wat daarheen te vliegen. Dank. Attila Oeslu van uh, Corindon. Zometeen op Radio 1 dan uh, hoort u onze 16-jarige verslaggever Rens Schoosling. Die is bezig met een beetje carrièreplanning. Ja, zo in onzekere tijden kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. En met al die talentenjachten op tv dacht hij... dat is misschien wel wat jurylid worden. Er zijn er zoveel nodig dat hij wil weten hoe je nou een excellent jurylid wordt... om jong talent te ontdekken. En hoe dat allemaal gaat hoort u zometeen. Maar eerst live muziek hier in de studio van Radio 1. U hoort Luik en Brown Feathers... Oh, oh, brown God Blank, yeah. U hoorde Luik bij ons in de studio live, helemaal live. En komend uur dan uh, hoort u nog twee nummers. Maar nu eerst de rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Niks geen Occupy of het Wiegepolder. Maar gewoon het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Te beginnen in Gelderland. Hetty en Wim zijn al eeuwen bakker En nog nooit hebben ze zoiets heftigs meegemaakt als gisteren. Een man komt binnen en bedreigt Hetty met een mes. En eist geld. Ja, en in zo'n situatie ga je rare dingen denken. Ik denk, ja dag, uh, volgende keer. Uh, ik sta meer de tandjes te werken. Ik ga er zelf maar wat voor doen. Hm, geen doodsangst bij een bedreiging met een mes. Maar je zorg maken over de werkdruk. Het is makkelijk als je het even op kan halen. Ik bedoel, brood koop je bij de bakker, maar geld bij de bank neem ik aan. Ja, goed, het zal de shock wel zijn. U vraagt zich natuurlijk af hoe dit verhaal afloopt. Nou, zo. De man rent weg, maar Wim aarzelt geen moment en gaat erachteraan. Met behulp van een stratenmaker wordt de overvallen gepakt. En ook de heldhaftige stratenmaker blijft er nuchter op. Nuchter ik on. heb uh, genoeg reacties gehad uh, qua, qua collega's en uh, ja, ja, mooi. Het zal u niet verbazen dat uh, stratenmaker Michael een grote taart kreeg. Hettie en Wim blijven tenslotte banketbakkers. Uh, en uh, in Berlijken, Brabant, volgens mij kregen we nog uh, even te horen over hoe de, die jongen reageerden op de taart. Nou, laat, maar horen. laat maar even horen. Nog een. Dit, is een, uh, dit is een mooie verrassing. Ja. Okay, hij, is, hij is heel erg blij mee. In uh, Berlikum, dat ligt in Brabant, werd uh, af, uh, of deze week een, een voetgolfbaan geopend. Voor de leken onder ons. Dat is dus uh, met een voetbal een uh, golfparcours afleggen. Maar dan wel met iets grotere putjes natuurlijk. Uh, de selectie van FC Den Bosch die mocht de opening verrichten. Een eitje voor professionals. Uh, ja, en, uh, dus waren de verwachtingen hoog gespannen, ook bij de trainer. Ja, je weet, bij FC Den Bosch hebben we wel een aantal spelers die, die een behoorlijk gevoel in de voeten hebben. Dus ik... Namen? Ja, nee, goed. We hebben een vrij aardig niveau wat dat betreft in de groep. Dus, uh... Ja, je hoort nu al dat het misgaat, want uh, zelfs deze trainer wordt overmoedig. Dus ik zal niet een, een favoriet noemen. Meestal uh, ja, ben ik dat zelf, hè? want ik moet een goede <laughs> voorbeeld geven. Ja, en het resultaat? Oh, ik weet niet. Ik denk aan de wind. Fons, zelf halen hè? Ja, hij schiet de bal dus helemaal mis. En de spelers die hebben dat door en beginnen zich een beetje in te dekken. Ja, de meesten hebben natuurlijk wel een goede trap. Alleen... Ik weet niet dat je weer weer drie keer niet in hebt. Maar oh, kijk dit nou, hé. Ik ben een beetje geblesseerd aan mijn linkervoet... dus ik moet allemaal mijn rechts doen vandaag. Ja, ja, geblesseerd. En hier hebben we nog zo'n klassiekertje. Straks de wind, hè? Ja. En uh, dan is de uh, verslaggever ook nog eens een grote klikspaan. We hebben een paar spelers gevolgd. Toen dacht ik dat de trainer niet kijkt. Nou ja, goed. <laughs> en nog meer voetbal, maar dan van het hartverwarmende soort. 80 lentes jong. Willy van Nieuw Amerongen doet niets liever dan de F's trainen. Dat is het mooiste wat er is, vind ik voor mij. Ja, de dat zijn de jongste jeugd. Jongetjes van een jaar of acht. Maar nu moet u niet denken dat zij met fluwelen handschoentjes aangepakt worden. Lijntjes spelen, je moet de bal spelen. Niet de kocht hier achterin. Kom nou, kom nou. Maar de jochies, die malen daar niet om. Hij traint um, op een gewone manier. Um, hij um, doet leuke dingen. Het leukste vind ik met de training op goal schieten. Um, hij kan soms ook een beetje boos worden. Alleen dat, dat heeft de trainer gewoon best nodig. Van, kom op, weet hij je best doen. 80 jaar deze trainer. Dus een tip van hem moet wel goud waard zijn. Let dus goed op. Ik zeg altijd uh, eenheid en sfeer. Het is 80 van de prestatie. Ja, en tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. U hoorde fragmenten van Omroep Gelderland en Omroep Brabant. De hipste bestelbusjes, nieuwste vrachtwagens en kekste opleggers. In Amsterdam is de bedrijfsautorij weer van start gegaan... na vijf jaar afwezig te zijn geweest. Maar zitten in deze financieel moeilijke tijden... er nogal mensen te wachten op deze auto's? Joost het hoofd, beursmanager van de bedrijfsautorij. Goedenacht. Ja, we zitten in recessie, dus u zult het lekker rustig gehad hebben. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben gelukkig een hele goede eerste dag gehad. En uh, uh, wat je zegt, het, is, uh, het zijn zeker onzekere tijden. Uh, maar we merken toch aan de uh, aan verkopen dat het redelijk uh, goed doorloopt. Nou, en, wat en, is redelijk? Uh, nou, uh, kijk, als je het vergelijkt met 2008, 2009, toen de crisis laten uh, we zeggen de, de, de eerste crisis het heftigst was. Um, ja, toen, toen waren het hele donkere tijden. Voor, voor, in elk segment uh, maar, of in elke branche. Maar zeker ook in het, uh, in het goederenvervoer. En wat je nu merkt is dat het eigenlijk uh, nou, dat het, dat het redelijk oké okay blijft. Nou bent u vijf jaar afwezig geweest. Was dat ook omdat de verkoop niet zo lekker liep? Nou dat was met name... Nou, het, wij zijn sowieso een tweejaarlijkse beurs. Uh, en in 2009 is het allemaal uh, is het afgezegd. Uh, en, en dat was ja, op dat moment omdat het gewoon voor de partijen... Op dat het gewoon niet te betalen was. Hmm. Um, en maar niet te betalen ja. als in niet aantrekkelijk. Want waarschijnlijk wordt er toch niet zoveel verkocht. Nou, meer ook als je kijkt naar de marktinvesteringen die ze toch moeten doen ervoor. Uh, die waren op dat moment niet. Alle budgetten zijn, zijn destijds gewoon naar nul gedraaid bij iedereen. Omdat, uh, ja, omdat er weinig werd verkocht. Ja. Uh, en dat had niet zozeer te maken met of er veel of weinig op een beurs werd verkocht. Als wel dat er gewoon in de markt op dat moment weinig werd verkocht. En ja, de budgetten allemaal gewoon naar, naar nul werden gedraaid. En is het feit dat u nou terugkomt dan ja. ook een teken dat uh, we weer met uh, goede moed naar de toekomst kunnen kijken? Nou, op zich wel. Ik denk uh, in de afgelopen 2,5-3 jaar, dus eigenlijk sinds het annuleren van uh, 2009, zijn we eigenlijk met de hele markt uh, in gesprek gebleven. En hebben ook een concept neergezet dat uh, iets kostenefficiënter is voor ze. Dus uh, je moet je voorstellen dat het bijvoorbeeld uh, een aantal dagen minder is. Uh, dat het voor een aantal exposanten, uh, uh, dat die op een bepaalde hè, meer standaard. Het dus is, is een klein beursje. Vergeleken nou, met topjaren. Ja, het, het was inderdaad altijd meer dagen. Uh, het is nu een, een wat compactere beurs geworden. Het is een ja, wat meer een beurs naar de tijd geeft van vandaag. Goed, dan zijn we natuurlijk ook nog wel een klein beetje nieuwsgierig naar wat bedrijfsautonieuws. Ja. Heeft u nog wel een mooie primeur weten binnen te slepen daar? Ja, we hebben, we hebben heel veel nieuws. Het is eigenlijk uh, ja, het doorlopende thema... Uh, is, ...is duurzaamheid. Ja, het, het is een beetje een het worden, maar ook hier in deze branche is dat heel erg uh, van toepassing. We hebben aan de truckzijde bijvoorbeeld de Euro 6 motoren. Nou, Dat is een technische term voor eigenlijk een, een, een, een, een, uh, ja, een soort norm, normbare motoren van trucks aan moeten voldoen... ...die weer een stukje zuiniger een stukje schoner zijn. Ja. Dus daar hebben we een aantal wat nieuws van. Uh, ook onze, onze Nederlandse fabrikant DAF die laat hier zijn Euro 6 motor voor het eerst zien. Dus dat is wel groot nieuws. Ja. Um, Krijgen we dan, dan ook hybride vrachtwagens? Ja, die zijn er al. Vol uh, Volvo heeft al een hybride vrachtauto, bestelwagens en elektrische, volledig elektrische bestelwagens, uh, maar ook hybride en andere uh, aardgas en dat soort zaken wat een, st een stuk zuiniger is, maar ja, zeker ook het stadsvervoer zal steeds elektrischer worden. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld opleggers, u heeft ze misschien al zien rijden op de weg, van die hele lange opleggers die we vroeger niet hadden, uh, waar één trackunit voor zit, dus één vrachtauto voor zit en dan uh, ...die trekt eigenlijk twee combinaties achter zich aan... ...waardoor je uiteindelijk veel meer vracht kan vervoeren met één vrachtauto... ...dus uiteindelijk onderaan de streep uh, uh, duurzamer omgaat met, uh, met, met de brandstof... Mm. ...en ook kostefficiënter bezig bent. Het uh, wordt uh, groter en het wordt schoner in ieder geval met uh, um, de bedrijfsauto's... ...en uh, ja, die zijn allemaal te bekijken bij de bedrijfsautorij. Dank u wel, Ik, meneer Toewel. Heel graag gedaan. Het is uh, vijf minuten voor drie. En dan is het altijd tijd voor onze 16-jarige verslaggever, Rens Gooseling. Die leert namelijk de wereld kennen. En wij gaan met hem mee. Hij doet een carrièreplanning. Hij leerde positief denken met Emiel Raterband. Matthijs van Nieuwkerk van de Wilde door leerde hem presenteren. En hij leerde taarten bakken van uh, Simon de Jong, van de Taarten van Abel. En voor zijn schooldebatten ging hij naar Alexander Pechtot om te leren debatteren. Wat een feest. En dit weekend de Rens af naar de Amsterdamse Melkweg. Jonge creatievelingen deden daarmee aan de finale van Kunstbende. Een talentenjacht voor jongeren tussen 13 en 19 jaar. Voor ons Rens een mooi moment om te leren hoe je talent Naso Din Tjar, je bent acteur. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Jij bent vandaag jurylid bij Kunstbende. Om de talenten te scouten, is dat moeilijk? Uh, ja, nogal. Ja, ik moet zeggen, er is nogal veel talent. Ik heb nu net toevallig drie presentaties gezien. En dan valt me al wel gelijk al wat op. Mij viel jongen heel erg op. Omdat hij uh, op een manier opkwam en op een manier speelde dat me gelijk trof. Uh, en ik heel grappig vond, tegelijkertijd creepy. En... Dat deed hij heel goed. ook vond ik echt heel knap. Nou ben ik hier vandaag om te leren hoe ik talent moet scouten. Heb je tips voor mij? Uh, tips zijn vooral de mensen die je op wat voor manier dan ook raken. Als die, als die mensen ertussen zitten, als je kijkt en je wordt op wat voor manier dan ook geroerd, of je nou lacht of even, of even je ogen, weet je dat, dat, dat er iets met je gebeurt, nou, dan weet je dat je wel naar talent aan het kijken bent. Maar het enige probleem is, het zijn allemaal talenten, snap je? Dus je moet in dat talent moet je nog een groter talent zien te vinden. Nou ja, dat maakt het natuurlijk extra moeilijk en je zit daarvoor wel in de jury. Ja, ja. Al je dan niet dat je nu in de, in de jury moet zitten, want ja, het is toch moeilijk kiezen vanavond? Ja, dat is het zeker. Ik, ik, ik, ja, ik baal daarvan. Ja. Ja. Ja. Stel dat ik ooit een ik keer zeggen, in een... Ik je het erg goed doet. Ja. Heb ik ja. talent? talent? Ja, je hebt echt talent. Gelukkig. Zie ik, je hebt hier, ja. Moet ik het noemen? Een dossier? Uh, ja, inderdaad, ja. Een jurydossier. Ja, wat, wat schrijf je er allemaal in? Oh, man van alles. Uh, gewoon dingetjes die mij opvallen. Zou je eens voor mij uh, iets kunnen voorlezen? Nou, uh, even kijken. Ik heb hier bij Limburg... Uh, Kijk, uh, Een spannende wending van het verhaal. Dat heb ik opgeschreven. Dus het verhaal krijgt een spannende wending. En dan weet ik gelijk waar het, waar het over gaat. Ja. Zijn er dingen waar je, waar je van zegt, nou ja, daar let, let elk jurylid op? Just, maar moet je niet... Dit is voor het eerst dat ik dit doe. Dus juryleden moeten het tegen mij even zeggen waar ik op moet letten. Ik heb dit wat ik hier heb geschreven, hoort niet bij Noord-Brabant, maar dat hoort bij uh, Limburg. Ja. Dus ik heb het helemaal verkeerd al geschreven. Dus ik moet me. Ik, eigenlijk moet ik me even gaan focussen. Uh, even gaan focussen. Nou, ik wens je succes vandaag. En uh, ik hoop dat je er toch uitkomt vanavond. Nou, nah, dat gaat zeker goed komen. Jij hebt veel plezier, hè? Ja, komt goed. Oké, okay, succes hoor. Eger hey, Jansen, jij zit in de jury. Um, ik, ik las net, jij hebt naast Shakira gestaan in de Sugar Babes, En nu sta je naast mij, dat is toch wel leuk. Hé, hey, uh, je zit in de jury. Jij doet meer dingen. Je acteert, je, je danst, je presenteert. Je uh, een soort van duizendpoot. Uh, waarom dan, heb je dan toch voor dans gekozen? Omdat dansen toch wel mijn allergrootste passie is. En dat doe, ik het, uh, dat doe ik al zo lang, vanaf mijn vijfde. En dat zou ik nooit loslaten. Maar um, nou ja, dan, dan, dan zit jij daar achter een desk. Of je hebt, uh, je hebt iets voor je, weet ik veel wat. Um, waar let je op? Energie, goede choreografie, techniek. Uitstraling, performance, maar ook wel originaliteit. Dus dat, is wel, uh, dat zijn heel veel punten. Zit je daar dan met flinke gaals in je hoofd, omdat je aan al die punten moet denken en zo? Nee, nee, nee. Ik laat het over me heen gaan. En um, ik denk dat degenen die er uiteindelijk toch wel een beetje uitsteken, die blijven het best bij je hangen. En um, ja, dat, dat neem ik ook wel mee. Hoe ontdek je nou talent? Hoe ontdek ik talent? Ik denk dat wij een beetje op zoek zijn naar iets unieks. En um, als iemand vooral creatief kan zijn, dus goed in techniek en goede uitstraling heeft, dan, um, dan is dat denk ik al een talent op deze leeftijd. Dank je wel. Alsjeblieft. Binnenkort te zien bij Show You Think You Can Dance of uh, Holland's Got Talent. Want vanaf deze dag kan Rens Schooseling jureren. En hem kennende wint hij alles. Ja. Zelfs de jury. Goed. <laughs> uh, het eerste uur van nog steeds wakker van deze week uh, zit erop. Straks gaan we naar nieuws luisteren, maar daarna hebben we zeker dingen die de moeite waard zijn. Wist u bijvoorbeeld dat we, als we niet uitkijken... over vier jaar 170.000 technici tekort komen? Dat zijn elektriciens en loodgieters. Dat en natuurlijk onze band Luik. Uh, maar eerst het nieuws van drie uur met Dorot Meges. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.